Ondernemend Kruidbeke Wens je prettige feestdagen. Ohohoho. Goedenavond. Ik ben Daniel Fisset, 46 jaar, ben van Bistro Mille en ik woon al 20 jaar in Basel. Seul sur le sable, les yeux dans Mon rêve était trop beau, l'été qui s'achève Tu partiras à cent mille lieues de moi Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs Dans les vagues près du quai Je n'ai vu le temps embrasser L'amour sur la plage déserté Nos corps brûlés enlacés. relacé Comment t'aimer si tu t'en vas Dans ton pays loin là-bas Do make me crazy about you Pourquoi tu pars reste ici J'ai tant besoin d'une amie How the things you do Make me crazy about you Pourquoi tu pars si loin de moi Là où le why do Reste encore juste une eau. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras. A cent mille lieues de moi. Comment t'aimer, tu t'en vas? Dans ton pays loin là-bas, dans ton pays loin là-bas, ba dans ton pays loin de moi. Zeer goeie avond, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Ondernemend Kruijbeke... Het is gezellig en ook vandaag weer belooft het een heel fijne en gezellige en vooral smakelijke uitzending te worden. We hebben vandaag Daniel bij ons hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. We gaan het hebben over Bistro ja. In het hartje van Basel. Voor we het eigenlijk over de zaak zelf gaan hebben. U zei er net: ik ben twintig jaar in Kruijbeke woonachtig. Ja. Van waar ben je dan juist? Oorspronkelijk van Limburg, maar dat, dat zal iedereen dat, wel horen. Dat, ja, dat had ik nu totaal, totaal <laughs> niet verwacht, dat je van, van ja. Limburg bent. Dat blijft er een beetje in hangen. Dat blijft, er inderdaad, um, dat blijft inderdaad wel hoorbaar. Ja. Um, al moet ik zeggen, in Limburg zelf vinden ze toch dat ik wel uh, wat uh, accentjes van hier ook meekrijg. Dat is normaal, na, ja. na twintig jaar is dat ja. meer dan normaal. Inderdaad. Gevestigd in het hartje van Basel, zei ik er juist... Uh, je moet maar durven. Hoe lang uh, ben je nu al in dat hartje van Basel? Uh, de bistro is nu... Um, van, sinds oktober, eind oktober, bestaat de bistro drie jaar. Drie jaar. Ja. Mag ik zeggen dat het na drie jaar al gelukt is om toch al naam te maken? Ja, dat denk ik toch ook wel, ongeveer, ja. Ik vind, ja. Dat, ik vind het heel ja. knap, want eigenlijk van in het begin begon de zaak goed te draaien, ja, dacht ik. Ja, ja. Dat was natuurlijk ook... Uh, ja, eigenlijk het einde van corona. Want ik zou ja. zeggen post corona, maar het was zelfs. Corona was eigenlijk nog niet, nog niet afgerond, hadden uh, je afgesloten. Ja. Ja, je hebt goed kunnen werken tijdens corona. Ja, ja, we hebben inderdaad de verbouwing gedaan tijdens corona. Um, we hebben toen ook gezegd: van, ja, als we werk, merken dat er nog eventueel een lockdown aan zou kunnen komen. Dan gaan we nog niet open, mm -hmm. um, maar op dat moment, uh, op het einde, uh, in de zomer merkte we wel van oké, okay, ja, dat gaat wel lukken. En dan hebben we toch de deuren geopend eind oktober. Jij ja, um, bent nu drie jaar bezig, Wat uh, deed, deed je daarvoor al iets anders in de horeca? Ik heb een restaurant gehad. Mm -hmm. um, um, Even denken, dat was rond de jaren 2000. En waar was dat? Uh, in Wezel. Dus heel eindje hier vandaan? Ja, de andere kant van Antwerpen, ja waar de keuze dan om terug te komen naar hier? Um, ja, uh, mijn, uh, mijn ex-man is van Zwijndrecht, mm -hmm. dus uh, ja, dat was eigenlijk de reden om al over het water te komen. En dan, uh, daar, ja, de, toen ben ik dan, uh, in Basel terechtgekomen en ik heb in al die jaren uh, tussenin heb ik uh, HR gedaan, mm -hmm. um, recrutering voornamelijk. Uh, Het Hunter. Uh, dus ook wel altijd met mensen bezig geweest. Dat is sowieso een constante in heel mijn carrière. En ik was eigenlijk niet echt op zoek naar een, uh, een, zaak voor een, een, naar een pand voor een horecazaak. Het zat altijd in mij. Het is, ik heb altijd, uh, altijd wel gedacht, van, ik ga er misschien nog iets mee doen. Mm -hmm. uh, maar ik was niet actief op zoek. Uh, maar dan stond op een bepaald moment stond dat pand te koop in Basel. En dan ja, op een blauwe maandag ben ik gaan kijken. <laughs> Um, Patrick wist van niks, hè. mijn man wist van niks. Ik heb een afspraak gemaakt en ja, ik zeg, dan op een bepaald moment hij kwam hij thuis van het werk en dan zei ik, um, ja, ik heb een afspraak gemaakt om vanavond naar een pand te gaan kijken. En, uh, ja. Hij en is, is meegekomen. En het is vertrokken. Ja, het was, uh, ja, er was eigenlijk geen weg meer terug um, op dat moment. Ik zag meteen potentieel van dat pand. Um, ja, want dit... ik denk dat je daar toch zeer goed hebt moeten doorkijken. Ja, ja, ja, ja. ja er was wel, wel wat werk aan. Ja. Als ik zie hoe het er nu uitziet ja, en ja, hoe het ja. ooit zou geweest ja. zijn, ik kan me voorstellen ja. dat daar redelijk, een ja. beetje niet, maar veel werk veel in. Veel werk, ja. Maar ook dat doe ik graag. Dus op zich was dat ook uh, niet echt een opgave. Sommigen kijken, uh, zien bij verbouwing enkel naar uh, het, het einddoel. Terwijl bij mij de weg naar dat einddoel is voor mij op zich al, uh, al een heel mooi avontuur. In ieder geval, qua locatie, ja, je zit heel goed. Hè? Ja, we zitten helemaal pal in het centrum. Het valt op, het pand. Ja. Parkeerplaatsen is wat moeilijker. Ja, ja. maar dat lukt nog ja. enigszins. Plus, je zit ook een beetje in het hart van... Het culinair gebeuren hier in de streek toch? Ja, dat denk ik ook wel. Hè. Er He, zijn er daar veel daar... leuke zaken in, ja, uh, in de, ja, Basel en, en daar rond. Hè. Ja. Nu, uh, over die, die collega's gesproken. Hoe probeer je dan, uh, als je dat pand nu één keer hebt aangekocht, hoe probeer je dan je te distancieren van die andere zaken? Hoe probeer je dan op te vallen? Want eigenlijk... Ja, culinair was er al veel. Mm -hmm. wij hebben vanaf het begin hebben wij heel duidelijk het concept bepaald. Mm -hmm. Dus wij zeiden van, het is een bistro, um, het is uh, toegankelijk, het moet toegankelijk zijn voor iedereen, jong, oud, man, vrouw, um, arm, rijk, bij wijze van ontspreken, spreken. Uh, voor, voor iedereen uh, moet er iedereen moet zich welkom voelen. Um, we hebben daar ook alles, alles aan die kapstokken gehangen, van um, het interieur, de menukaart, de stijl van de, van de zaak, de bediening, hè, dus uh, correct, vlotjes, maar niet stijf. Ja. Um, en ik denk dat wij, dat, dat, dat bewaken wij heel erg, omdat, uh, om echt dat concept, um, om daar niet te veel van af te wijken. En ik denk dat uh, dat, dat een belangrijke is. Um, ja. Je werkt ook niet met zo'n hele uitgebreide menukaart. Hè? Nee, nee. Is dat ook bewust gekozen? Ja, dat heeft veel redenen. Ja. Dus dat, heeft, dat heeft natuurlijk te maken met versheid, ja. um, met uh, uh, ja, stockage, met um, ja, workload. Uh, dat zijn verschillende redenen. En met een open keuken? Met een open keuken, ja. Was dat ook een bewuste keuze? Wel, Mijn eerste restaurant um, had ook een open keuken, dus ik had daar sowieso geen schrik voor. Dat was mij wel bekend. Ik um, vind het ook gezellig. Ja, want eigenlijk? Soms wandelen ze door de keuken. Hè? Ja, dus er ja, zijn mensen die binnenkomen en die, als wij zeggen van, hè, loop maar verder naar achter, die denken van, oei, maar dat klopt hier niet, want wij gaan hier door de keuken. Ja. Ja, dus dat is inderdaad, voor nieuwe klanten is dat, is dat soms wel een beetje wennen. Um, maar ik vind, ja, ik vind het eigenlijk op zich wel leuk. Wij staan ook zelf heel dicht bij de koks, de koks ja. bij het zaalpersoneel. Er is heel uh, korte communicatie. Ja, eigenlijk. ik ben nu al een paar keer bij je langs geweest. Het stoort ook niks, hè? Nee, nee. Nu, nee, nee. Want, nee, nee, want dat is ook. De, de keuken, het, het keukenteam is, uh, is heel goed op, op elkaar. Die zijn goed op elkaar ingewerkt. Um, en, ja, het, je hoort wel potten en pannen en, en hè, dergelijke. Maar, uh, maar ja, en mensen die ook zeggen: van ja, ik wil er eigenlijk toch niet te dichtbij zitten, dat kunnen achteraan ja, zitten. Tuurlijk, dus ze moeten tuurlijk. er niet uh, op kijken. Ondernemend kruibeken: Loyaal en lokaal. My <laughs> ja, dat, dat had je toch kunnen verwachten, ja, dat ik, had, ik daar een vraag ging ja, over stellen. Wel, ik had net gezegd van, uh, dat ik mijn, mijn man, uh, dat ik Patrick onverwacht had uh, meegenomen naar een uh, bezoek van het pand. En um, ik zal, hij, hij was zeker vanaf het begin was hij wel ja, mee, maar ook nog niet helemaal overtuigd, want het kwam voor hem volledig uit de, uit de lucht gevallen. En, um, maar ik was, ja, als, ik, als ik iets in mijn hoofd heb, dan begint alles meteen heel snel te werken en dan is er geen weg meer terug. En dan uh, was ik aan het denken van oké, okay, een naam, een naam. En dan spreek ik echt over well, een dag, twee dagen nadat, uh, nadat we het pand zijn gaan bezoeken. We hadden nog geen, nog geen bot gedaan of niks. Um, en dan dacht ik van oké, okay, ja, hoe, hoe zou ik het dan noemen? En uh, Patrick zijn achternaam is Millekam en zijn bijnaam was altijd de Mille. En dan dacht ik van, ja, als ik het de millen noem, hè, dan, ja. uh, dan is hij wel mee. Dus het was, ja, eerlijk gezegd het was een klein beetje met voorbedachte raden. Dat, maar dat, uh, en, het, het klinkt in ieder geval bevullig. Ja, moest, wel, dat was voor ons, dat was sowieso een voorwaarde. Uh, het moet uh, kort zijn. Ja. We gaan naar de millen, hè, we ja. gaan niet naar de bla bla bla, ja. onder de bla bla bla. Ja. Ja. Ja, nee. uh, en het moet, um, ja, makkelijk zijn en, Internationaal klinken, um, ja, dat, allee, niet dat we internationaal zoveel uh, um, ambitie hebben, maar er komen veel internationale toeristen in basel. Ja, dat, absoluut. Is, dat is een feit. Absoluut. Ja. Uh, en ik denk dat misschien in de toekomst nog, nog meer zal zijn. Daar ben ik zeker van. Uh, ja, ja, ik ben daar uh, ook vrij zeker van. En uh, nu met de fusie. Uh, wie weet krijgt. Uh, dit, nog een extra impulsje mm -hmm. vanuit uh, ja. Beveren. Dus uh, laten we hopen ja. dat we inderdaad een uh, mooi toeristisch plaatsje mogen blijven. Maar ja. zijn een van de mooiste, jullie zijn een van de mooiste dorpen van Vlaanderen, dus mm -hmm. uh, dat kan zeker en vast niet missen. Wat ik ook merk is uh, jouw persoonlijk contact. Ja. <laughs> uh, dat is me eigenlijk al die afgelopen keren heel hard opgevallen. Niet omdat je ons kent of die kent, maar je gaat toch wel bij iedereen een praatje maken. Mm -hmm. Ja. Is dat eigen aan jou? Of ja. is dat toch een, een beetje een bewuste keuze ook? Ja, nee. Dat is eigen. Dat is geen moeite. Dat, dat is dan dat je te, ten, voet, ja, ja. ten voeten uit. Ja, dat is, ook, dat is van, van kind af aan. Mijn, oor, mijn ouders hebben ook horeca gehad. En waar, waar hebben die ook... Uh... Ja, in een, dorp, een dorpje. <laughs> uh, Smeermaas. En Oei. dat hoort onder Lanaken. Helemaal tegen de Nederlandse grens. Dus eigenlijk bijna, bijna uh, uh, in Maastricht. Um, en mijn ouders hebben daar uh, ja, horecazaak gehad. Die hebben een taverne gehad, een koffiehuis, een uh, tennisclub met een cafetaria. Dus ik ben uh, opgegroeid uh, met de horecazaak, ja. ja. Je hebt nu voor jouw zaak gekozen, als ik het zo mag noemen, voor een vintage-stijl. Heb ik dat correct? Ja, het is een beetje vintage. Uh... Het, ja, het, het, het, het bistro-gehalte uh, moest er wat in zitten zonder uh, de. De bruine de houten lambrisering. Um, ja, ja. ja, Er zit ook heel veel groen in. Ja. Ik heb, uh, ben vorige week, denk ik, bij jou langs ja. geweest. En ik zag daar die mooie mossen uh, ja. uh, uh, aan de muren. Ja. Ook bewust. Ja, dat is voor de akoestiek. Ja, <laughs> ja. De... ja dat, is echt, uh, dat absorbeert geluid. Um, en ook uh, dat zuivert de lucht ondertussen. Ja, dat <laughs> uh, verdorie. <laughs> Zover zo zo zo ja. had ik nog niet, ja. Ja. niet gedacht. Maar, en heel maar... veel mensen um, voelen daaraan, ja. want het... dat mag het wel aanraken, maar... Uh, maar meer, ik, meer... Vond het, ik vond het opvallend, want ik ben zelf eens gaan kijken of dat ja. is allemaal echt was. Maar het of, is echt, ja. Yeah, ja. Het is inderdaad... Ja. Ja. Uh, en mensen vragen ook heel vaak van, moeten dat dan water geven? Maar nee, dat haalt alles uit de lucht. En het hangt er ondertussen al een paar jaar het groeit nog altijd. Maar allee, het groeit maar minim. Uh. Ja. Dat is een, is een mooi, mooi, mooi alternatief voor geluidspanelen, ja, ja, ja, dat want dat is. is soms in restaurants heb je dat, ja. soms, dat, heel veel, dat het geluid echt op ja. je, je afkomt. Bovenop heb je toch van de weinige plaats die je achteraan hebt, heb je toch nog een leuke binnentuin kunnen maken. Ja, ja. Was dat ook belangrijk? Ja, ja, ja want uh, ik moet zeggen, het, uh, het pand stond al een paar maanden te koop. Um, en ik was eerst niet gaan kijken, omdat ik dacht dat daar geen, uh, geen tuin aan was. Mm -hmm. uh, kon dat van vooraan kon ik dat niet zien. En uh, het is eigenlijk op de dag dat ik zag van, dat ik door, door het raam keek en dat ik zag uh, dat daar bomen van achter stonden, um, ja, op dat moment heb ik meteen telefoon genomen en gebeld. Uh, dus ja, dat vond ik wel een belangrijke dat er een ja, mooie de, tuin is. Ja. Ja. In die tuin zitten ook vogeltjes. Ja, dat is de hobby van Patrick. Ah, ik wou ja. net vragen ja. van, van waar komen die ja. vogeltjes eigenlijk? Dat ja. moet toch een reden hebben. Ja, maar er, er was een volière in, dat, uh, in de tuin. Dus de, het, uh, ja, de, de basis van de volière, die was er. En toen wij die volière daar zagen, en die was ook helemaal vervallen, net zoals de rest, um, dan had, hebben wij er eigenlijk geen, geen moment over getwijfeld om daar ook vogels te zetten. Ja, dat is ja. prachtig ja. Hoe, hoe alles toch in elkaar ja, kan kijken. Ja, en ja. bij jullie is dat blijkbaar zeer een goed gelukt. Et la guitare qui choque, qui y a le batteur qui sécate Et toi qui tiens le choc Eten zelf, ja. rond welke prijskategorie moeten we bij jou spreken als we eens lekker gaan eten? Ja, um, ik zal het over de, pak de voorgerechten, want dat wordt meestal ja. als uh, zo wat richtlijn be, uh, bekeken. Um, zo Achteraan, in de, ja, allee, uh, tegen de 20 euro mm -hmm. is het wel al uh, mogelijk om een hoofdgerecht uh, te krijgen en dan ja, varieert dat tot achteraan in de 20. Ja, nu hebben wij bijvoorbeeld een trio van wild uh, op de kaart de staan, dat is dan vooraan in de dertig. Mm -hmm. um, ja, wij vragen de prijzen, wat, dat, hè, wat dat we moeten vragen, want het is, uh, het is uh, kwaliteit dat we bieden. Ja. Het is allemaal vers, ja. maar we zien wel altijd dat er, een heel, uh, dat er toch voor ieder portemonnee iets is. Um, en daarbij ook, um, ik, mensen kunnen ook gewoon langskomen voor een klein gerechtje. Ja. Um, is, er een, is er een specialiteit die we bij jullie zeker moeten proeven? Um, ja, onze vis-suggesties. Dat, uh, daar uh, komen wel heel veel mensen voor terug. Um, we hebben om de paar weken een andere vissuggestie. En dat is uh, ja, altijd een, ja, een fijn uitgewerkt, uh, een, een, een mooi bord, lekker, uh, vers. Ja. Um, wie doet de, de inkopen van de producten? Werken jullie met vaste leveranciers? Wij werken met vaste, vaste leveranciers. Dus ja. dan wil dat zeggen dat je een hele goede visleverancier ja, ja, ja, hebt? Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, ja, um, ja. Heel stabiel ook ja. um, qua kwaliteit. Ja. Durf je ook dingen op de kaart zetten die minder gebruikelijk zijn? Um, goh, wij durven wel al eens, maar we overdrijven daar niet in. Want uh, ondertussen weten wij wel wat dat verkoopt, wat dat niet verkoopt. En ik zeg ja, dat is, het heeft geen zin om iets op de kaart te zetten, dat, het dat niet verkoopt. Nee, um, dus ja, niet voor ons, niet voor de, de klanten, niet voor de versheid. Uh, ja. Dus we overdrijven daar niet in. We gaan toch, we gaan toch eerder voor toegankelijkere gerechten. Ja. Iets over de klant nu. Heb je die klant, uh, nu ben je nog maar drie jaar uh, uh, bezig, maar je hebt in het verleden ook al in de horeca gestaan. Is er iets veranderd uh, binnen de horeca? Heb je het gevoel dat het anders is nu ja. dan, dan zoveel jaar geleden? Ja, ja, zeker en vast. Ja. En wat is er dan eigenlijk uh, in veranderd? Ja, klanten zijn terecht ergens wel, hè, zijn wel kritischer geworden. Dat mm -hmm. is een cliché, want dat, is, hè, dat zal elke uh, restauranteigenaar ja. eigenlijk hetzelfde zeggen. Maar ze zijn wel kritischer geworden, mondiger. Um, er is ook een, een platform, uh, wat dat er twintig jaar geleden niet was, hè, dus op sociale media, ja. de, de reviews, de... Um, ja, de, alles op Facebook en zo, dus het is ook allemaal... Uh, het is, uh, vroeger zeiden ze het meer rechtstreeks tegen ja. ons, wat dat zo van vonden. En nu uh, zeggen ze het... Mensen die het eerder toch iets geremd zijn om rechtstreeks tegen ons te zeggen, um, die doen dat dan vaak wel op uh, sociale media. Um, dat, is, dat is niet altijd makkelijk, denk ik, om daarop te reageren. Nee, en ik, heb dat, ik zeg dat vaak tegen, um, tegen klanten ook. Um, ja, bijvoorbeeld, iemand, uh, iemand bestelt een, uh, een rumsteek en die vraagt uh, Bleu, mm -hmm. en, um, of nee, pak, ik zal het anders zeggen, iemand vraagt een Apois en die blijkt dan Seigneault te zijn. Ja. Hè. En dan zeggen ze dan hè, achteraf, in een, in een review schrijven ze dan van ja, ik had uh, Apois gevraagd, maar het was Seigneault. En dan denk ik, ja, dat is dat jammer eigenlijk, ja. want dan denk ik van, maar zeg het op dat moment, want met alle plezier leggen we dat eventjes op de grill Tuurlijk. en dan zijn wij tevreden, uh, dat jullie tevreden naar buiten gaan. Um, maar ja, soms is dat moeilijk, met, uh, ik weet ook niet waar dat dan ligt, um, dat dat toch mensen soms uh, wat uh, ja, nu, terughoudend zijn om op dat moment iets te zeggen. Ja, nu merk ik bij mezelf, als ik, ik doe dat nu niet als ik hier ter plaatse naar een restaurant ga, maar nu merk ik wel zelf dat als ik op vakantie ben en ik uh, op restaurant ga, dat uh, reviews bij TripAdvisor en dergelijke meer, dat ik daar toch wel belang aan heb. Ja, tuurlijk. Ja, wij ook. Ja. ja. ja. Dus uh, ja. Ja, het, heeft wel, het heeft wel zijn invloed. Ja, ja. En, uh, ja want ik denk, um, ik moet zeggen, we hebben een goede score, dus we krijgen over het algemeen ja, <laughs> krijgen okay, wij okay. Allemaal positieve reacties. Okay. Dus, um, maar bijvoorbeeld, um, wij geven niet al te grote porties frieten, omdat mm -hmm. wij anders veel te veel moeten weggooien. Ja. En dat is echt niet meer van deze tijd om eten weg te gooien. Um, maar mag altijd onbeperkt bijvragen. Mm -hmm. en, um, dus wij zeggen dat ook altijd, ik mocht onbeperkt bijvragen. Um, en toch zijn er mensen die dan achteraf zeggen, ja de portie frieten was wel klein. <laughs> ja. Ja. Of dan ja. zeggen ze ja. van, um, van ja, ik had graag toch wel iets meer saus gehad bij mijn stukje wild. Maar dat is, dat is zo'n makkelijke vraag, en dat is zo makkelijk op te lossen voor ons. Um, ja, dat dus, ja, mensen ja. durven vaak iets niet ja. te zeggen. Inderdaad, mensen ja. durven, durven ja. vaak uh, ja. en ik, niet uh. te zeggen. Ik probeer dat ook vaak uit te leggen aan, aan klanten. Van, maar doe dat. Ja, maar ja, dat durven wij niet. Jawel, ik moet dat doen. Dus ja, ik denk dat dat uh, toch een... Ja, misschien dat uh, nu de luisteraars zou wel kunnen ja, okay. <laughs> dat, dat kan oproepen. Okay. Van, als, er iets niet, uh, als er iets anders is dan dat je verwacht had, Zeg het dan zeg gewoon. Zeg het dan gewoon. Ja, ja. uiteraard. Ik, ik denk dat het een, een hele goeie is mm -hmm. dat we vandaag zeker en vast gaan uh, meenemen in dit programma. Radio Barbiers op 87.6. Meer dan dichtbij. Klanten, um, je hebt op heel korte tijd een cliënteel opgebouwd, merk je dat er heel veel mensen terugkomen? Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Is dat ook een beetje een, een basis die je dan blijft houden? Ja, dat is belangrijk. Hè? Dat ja. is, uh, ja, het vast cliënteel, uh, ja, ik, ik, heb, ik heb nog niet uitgeteld hoeveel percentage dat, dat uh, van het geheel is, maar ja, toch een heel belangrijk percentage. Um, en ja, we hebben mensen die komen ook zelfs twee, drie keer in de week. En die, hmm. uh, ja, dat zijn, die mensen, er zijn mensen die bij ons komen, binnenkomen en die zeggen dan, we zijn thuis. <laughs> ja, plezant, plezant. Ja, ja. um, een re restaurant is ook uh, een beetje een beleving, dus je zit al met de open keuken, de vriendelijke ja. bediening, het spontane onthaal. Probeer je daar nog iets extra aan toe te voegen? Um, ja, dus inderdaad dat, uh, dat spontane, dat uh, vriendelijke. We hebben, we hebben super tof personeel, de, mm -hmm. voornamelijk shopstudenten dan. En eigenlijk stuk voor stuk uh, bij niemand van die shopstudenten of, of flexi-shoppers of zo, kost het moeite om vriendelijk te zijn. Dat is belangrijk. Uh, ja. En, dat is, en ik denk dat is besmettelijk, want er is echt, <laughs> dat is bij iedereen zo. Dat is, uh, ja, dat, uh, het is een hele leuke sfeer onderling. Um, en... Uh, ja, de, ik, we hebben ook nog nooit een opmerking gehad dat er iemand van de bediening niet vriendelijk was. Dus. Oké, okay, ja. houden zo. Yes. Is het dan ook zo, Daniel, dat uh, het op die manier dan ook makkelijker wordt om aan jobstudenten of ja. flexijobbers te geraken? Want ik, ik, denk dat ik, wel, ja. ik, ik hoor van heel veel ja. dat het qua personeel een hele moeilijke aan het worden is. Maar mm -hmm. dat probleem. Nee, wat, nee. Ons, ons personeel is eigenlijk heel stabiel. Mm -hmm. um, dus we hebben jobstudenten die op dag 1 gestart zijn en die er nog altijd werken. Um, en we hebben ook regelmatig nieuwe jobstudenten. Maar nee, we, hebben genoeg, we krijgen eigenlijk nog wel uh, ja, dus... aanvragen. Um, maar natuurlijk voor vast personeel. Wij zijn nu ook wij zijn nu heel goed, we hebben een heel leuk team. Um, maar voor een goede kok te vinden, een goede hulpkok, um, is natuurlijk, ja, dan zitten we vaak iets te ver van... Uh, Antwerpen of van de steden. En dat wie, kan wel wat moeilijk zijn. de ook ja. nu? Jody Appeltans, mm -hmm. ook een Limburger, toevallig. Ja. Hoe heb je die uh, dat pakken gekregen? Ja, die was eigenlijk... Um, hij was, eigenlijk hadden wij al contact uh, op, voordat de bistro open ging. Toen was hij op zoek naar een, uh, naar een job, maar dan uh, is hij uiteindelijk bij een vriend gaan werken. Dus we hebben elkaar toen niet ontmoet. Ja. Maar we zijn altijd contact blijven houden. Uh, en op het moment dat ik iemand zocht, dan stuurde ik hem altijd een berichtje van... Eh, nog niet beu om altijd zo ver te rijden, want hij woont ook in Rupelmonde, dus oh, hij woont okay. vlakbij. Ja. Dus eh, nog niet beu om, om door de Kennedy-tunnel te gaan. Nog geen zin om, om toch bij ons te komen werken. Uh, maar ja, hij was ook heel trouw. Hij was toen ook heel trouw aan zijn werkgever op dat moment. Uh, dus dat ja, was toen... Uh, ja, hij kon toen niet bij ons starten. En, en, ja, en omgekeerd, hè, dus nu op het moment dat hij dan wel... Uh, naar werk zocht, hadden wij iemand. En ja. maar op een bepaald moment zijn we dan toch samengekomen. Dus ja, ik zeg, het is eigenlijk een, een contact dat we al, uh, al heel wat jaren onderhouden. En ik vind, ja, het is wij zijn super content. Hij, uh, ja, hij is een super goede kok. Uh, hij is ook administratief eigenlijk heel sterk. Ja. Wat dat ook wel uh, Absoluut, ab ja. heel belangrijk is. Administratief, dan bedoel ik qua bestellingen. Ja, ja want dus. uw food kost is natuurlijk ook een ja, belangrijk wel, deel. Dat, ja, is dat. Ja, dus uh, wij, doen, wij, doen, uh, ja, wij zijn een heel goed team. Ja, ja Wij vullen elkaar goed aan en ik kan er helemaal op, uh, op vertrouwen. Ik kom altijd met leuke suggesties en uh, we zitten volledig op één lijn. Dat ja. is heel, heel fijn om te ja. horen. Nu, in die drie jaar ga je ook al toch een beetje een zicht hebben. Um, zijn er periodes waarvan dat je denkt, nu is het toch wat rustiger dan normaal? Uh, heb je, heb je, merk je ook pieken en dalen? Ja, toch wel. <laughs> uh, Vorig jaar eigenlijk niet uh. zo, maar uh, ja, dit jaar wel. En, dus, uh, heb je daar enige reden voor? Ja, de, de zomer was uh, kalmer dan andere zomers. Um, niet alleen bij ons, uh, bij iedereen. Bij oh. alle horecazaken. Wij praten met andere um, horeca-eigenaren. Wij praten met uh, leveranciers. Mm -hmm. um, dus ja, wij hoorden signalen van langs alle kanten. En dus de zomer, ja, ook omwille van het, het uh, niet zo gunstige weer. Ja. Um, maar ja... Ook nog deze maanden nu, ja, het is, ja, het is het was toch een beetje een moeilijkere periode dan ervoor. Maar er komt nu een goede periode aan, of ja. wat, hoe de, de feestdagen... Ja, ja jawel. Ja. Doen jullie iets rond de feestdagen? Nee, niet, niet expliciet. Wij zijn gesloten tussen kerst ja. en nieuwjaar. Oké. Okay. Um, nee, nu hebben wij wel veel uh, groepen ook. Ja. Uh, Eindejaarsetentjes etentjes van, met collega's, met verenigingen, dus... Uh, ja, het is zeker niet dat uh, na het eind van het jaar dat... Uh, en in januari beginnen dan receptie -eetertjes. Ja, het is dat. Ja, ja. Ja, ja. En dan ook wel, ja, ik denk... denk want ja, misschien uh, je zou je kunnen denken van... Um, het is op dit moment wel kalmer, want mensen hebben veel uh, kosten. Ja. Hè, uh, eindejaarsinkopen, dergelijke... Maar van een andere kant uh, hebben mensen het ook heel druk. Ja. Dus er zijn ook mensen die dan eh, toch zijn inkopen gaan doen of van alles uh, te doen hebben thuis. En die dan net zeggen van, uh, kom maar nu gaan we iets eten. Um, want we gaan nu niet nog eens achter de potten staan. En aangezien dat je bij ons voor een heel schappelijke prijs ja, kan eten. klopt, klopt, klopt. <laughs> dus, uh, ja, dus daarmee is het eigenlijk zo. Uh, het eind van het jaar is niet... Uh, uh, opvallend uh, kalmer mm. dan ten opzichte van andere maanden. Maar er is een weekje vakantie in het verschiet. Ja, tussen ja. kerstmis en nieuwjaar en dan de week daarna ook nog. Dat is he. goed. De Häuser müssen raus Damit in dieser schönen Stadt Das Laster keine Chance hat Doch jeder ist gut informiert Weil Rosi täglich inseriert Und wenn dich deine Frau nicht liebt jung to die ganze nacht und draußen im hotel Lamu. langweilen sich die damen nu, weil jeder ding die sehen zu quält. ganz einfach groß Nemend Kruidbeke, loyaal en lokaal. Kunnen we bij jullie ook lunchen? Ja, zeker. Ja, ja, kleine of grote lunch. Ja. Dus een salade, een belegde boterham. En, um, of een stekende in de van, stoofvlees, uh, vis. Ja, eigenlijk alles. Eigenlijk ja. kunnen, we, kunnen we ook middags eten wat er s'avonds op de kaart is. Ja, ja, ja, ja, ja net hetzelfde. Dus ja. jullie zijn eigenlijk... Hele dag bijna. Is er, is er een gesloten stukje in de namiddag? Of? De keuken wel, maar de bistro blijft doorlopend open. Ja, Want het is wij... echt het bistro gedeelte blijf je ja, toch, dus toch behouden? De keuken is open tot half drie en gaat terug open om half zes. Ja. Uh, maar de bistro blijft dus open. en uh, Wij maken ook verse wafels. Uh, dus ja, Dat is van, uh, van openingsuur tot vijf uur. Uh, maken wij wafels. En uh, om de twee weken hebben wij ook verse Limburgse Vlaai. Ah, dan, dan, dan, dan moeten we zeker. Mijn, uh, dan mijn, moet... ouders nemen, mijn ouders komen dan en die nemen die mee. Van de bakker uit ons dorp uh, nemen zij Limburgse vlaaien mee. Dan moeten ja. we zeker eens een keertje, <laughs> ja. een keertje langskomen. Uh, uh, welke dagen zijn jullie eigenlijk open? Um, dinsdag vanaf half zes avonds, dan woensdag, donderdag en vrijdag van half twaalf tot sluitingsuur. Mm. En zaterdag is het ook enkel s'avonds vanaf half zes. Ja. Dat betekent dat je heel veel uren maakt? Ja, ja. Is er dan nog tijd voor ontspanning? Ja. <laughs> <laughs> um, ja, maar ja. Of, of, of heb je zoiets van, ja, ik sta heel graag in mijn ja, zaak? Ja, dat is dat. Dat wil ik net zeggen. Het is... Um, ja, het is, het is, het is ze zeggen, het is een hobby. Hè? Ja. <laughs> maar um, ja, horeca, zo, ja, met de mensen bezig zijn. Want, en... wat, wat is jouw taak in het geheel dan eigenlijk als je, als je een dag uh, de zaak opendoet? Ja, dus sowieso de bediening. Hè? Mm -hmm. Sowieso bediening, afwas, uh, ja, voorbereidend werk. Um, maar ook ja, administratieve personeelszaken, um, ja, bestellingen doen. Um, hè? Dus het eten samen met de kok, maar ook andere bestellingen van drank, van... Uh, ja, droge voeding. Eh, Reservaties dan... aannemen? Reservaties aannemen. Ja, we hebben wel een reservatiesysteem, maar uiteraard, ja, we doen... Uh, ja. Uh, dat wil ik nog vragen eh, over dat uh, reservatiesysteem. Ik merk uh, de laatste jaren dat uh, heel veel uh, horecazaken zijn overgeschakeld naar een automatisch reservatiesysteem. Mm -hmm. Is dat bij jullie ook nu het geval? Ja, dus bij ons is dat inderdaad via de, via de website, uh, kan je reserveren, dat is, uh, via Sengo. Mm -hmm. En um, ja, vaak uh, die, die en goed, uh, regelt de tafel, schikking zelf. Uh, maar ik zeg wel altijd tegen de klanten: als het vol zit en ik um, ja, wil toch, nog, toch heel graag een plekje. Ja, het kan toch ook nog opbrengen om nog eens te bellen. Want uh, ja, Resengo is, is een computer, dat ja, ja. is super slim, maar ja, op dat gebied kunnen ja, wij toch meer. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand om zes uur ja, is en om kwart voor zes al binnen is. Ja. En om zeven uur al ergens anders moet zijn. Ja, en dan staat dat tafeltje ja. daar uh, misschien, ja, uh, misschien leeg. Dus Of mensen die om. Uh, om, om om acht uur s'avonds pas komen. Dus wij kunnen die tafel dan uh, daarvoor nog, uh, nog door een andere tafel, uh, door een an andere mensen laten bezetten. Um, of ook ja, dat ik de tafels iets anders schik, zodat er toch weer ergens een tafeltje vrijkomt. Mag ik eigenlijk zeggen dat je hier een uh, gelukkige ondernemer zit ja, op, dit, op dit moment? Uh, <laughs> ik, ik, ik merk dat uh, uit ja. de manier waarop dat je aan het vertellen ja. bent. Laten we eens even verder kijken naar de toekomst toe. Waar hoop je dat Bistromielen verder naartoe gaat? Moet het verder evolueren? Of blijven we deze richting behouden? Of Zijn er nog dingen waarvan je zegt, ja, dat wil ik toch nog extra? Um, ja, nee, ik zou het gewoon graag op deze manier wel willen behouden. want ja. um, Ik zie vaak zaken die beginnen dan met een, met een bistrokeuken, met um, gang, allee, de, de prijzen die dat, eh, betaalbaar zijn en, uh, en een concept dat eigenlijk toegankelijk is, en die dan ja, toch wat evolueren naar altijd een, wat een duurdere kaart, wat stijver en dan mm -hmm. willen ze uitpakken met wat dat ze toch wel allemaal kunnen. En en dan was het concept eigenlijk veel te veel veranderd. Ja, een kreeftenbak zal bij jou nee. nooit in de zaak nee. komen, veronderstel ik. Nee nee, nee, nee, nee. Dus ja, het zal altijd die betaalbare... Mm -hmm. Ja, dat is het concept. Ja. Uh, het ja. Italiaanse gevoel zit daar ook een beetje ja, in? Ja, ook een beetje, ja. Dat heeft te maken wel met onze eerste kok. Dat was een, uh, een half Italiaan okay. en die uh, heeft zo wel een paar gerechtjes uh, aangebracht en die toppers ja, die hebben we dan gehouden. Ja. Fijn, om, fijn om dit allemaal te horen. Ik, Daniela, we, we, we zijn aan het einde van de, dit programma bijna gekomen. Ik, ik heb je op voorhand gezegd dat het heel, heel, heel, snel, heel snel gaat. We eindigen wel niet zomaar. Um, we eindigen altijd met tien dilemma's die we de ondernemer voorleggen. Oké. Okay. Het is de eerste keer dat ik geen kwaaie blikken naar mij krijg. Dus uh, dat is al fijn om te zien. Dus zodaglijk hier bij Radio Barbier: de 10 dilemma's die ik voorleg aan Bistro Mil. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then, if you're so smart, will tell me why are you still so afraid. Mm -hmm. Where's the fire? What's the hurry about you? Better.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 You got your passion, you got your pride But don't you know that only fools are satisfied Dream on, but don't imagine they'll all come true Woo, when will you realize Vienna waits for you? Kruibeken. Een Kruibeekse ondernemer op de praatstoel. Bij ons nog steeds Daniel van Bistromiel in deze uitzending van Ondernemend Kruibeken. We hebben al een hele interessante kijk gehad op het horecawezen en vooral op hoe Bistromiel werkt en wat je allemaal lekkers kan krijgen. Ondertussen heb ik ook al een beetje honger gekregen. Maar voor we aan het eten toe zijn de tien dilemma's die ik graag wil voorstellen. Hou je vast, hier gaan we. De eerste is, waar kies je zelf voor? Is dat een glaasje wijn of een glaasje bier? Dat is al een heel moeilijk dilemma. Want ik drink graag wijn en ik drink graag bier. Ik dacht dat je ging zeggen, ik drink geen van beide. maar... Ja, ik moet proeven natuurlijk. Ik moet weten wat we serveren. Als ik de keuze echt moet maken van de rest van mijn leven mag ik niks anders nog drinken. <laughs> dan zou ik toch eerder voor wijn dan, dan voor bier gaan. Maar nee, ik ben ook een bierliefhebber. Ook. Dus, uh... Wie kiest de wijnen bij u? Um, ja, dat doen we eigenlijk samen. Dus uh, Patrick en, en ik in overleg met, uh, met onze wijnleveranciers. Ja. Ja. Ja, ja. En welke biertjes serveer je? Op, uh... ja. Serveer je soms bijzondere biertjes? Ja, ja. Oké. Okay. Um... Wel, we hebben Stella en uh, Triple Carmeliet van het Vat, mm -hmm. en dan um, ja, hebben we alle gangbare, populaire en lekkere bieren, zoals uh, Omer, Cornet, ja. of al. De standaard. Uh, de standaard, Cornet. heel veel, um, of toch wel een mooi aanbod van alcoholvrije bieren. Ik denk dat we er op dit moment vijf alcoholvrije bieren hebben. Die steeds maar populairder worden. Steeds populairder, ja, ja inderdaad. En dan hebben we een, uh, een culinair bier ook nu nog erbij op de kaart gezet, een uh, fourchette. Mm -hmm. um, maar we zijn eigenlijk van plan om met een bier van de maand ook te gaan werken. Mm -hmm. Om daar toch nog wat uh, speciaaljes uh, dan extra in de kijker te kunnen zetten. Ik zal ja. je eens wat tips komen geven ja, okay, Dat Goed. mag, dat mag. Ja. Um, jouw vakantie, want u neemt graag vakantie waarschijnlijk ook, hè? Ja, okay. uh, binnenkort. Uh, Work hard, play hard. Ja, voilà. Jouw vakantie, mag die dan uh, avontuurlijk zijn of moet dat een relaxte vakantie zijn? Ja, dan avontuurlijk... Um, av wat is avontuurlijk? Maar in ieder geval geen strandvakantie. Geen ik kan niet stilzitten. Oké, okay, ja. perfect. Ja. Als je met de wagen rijdt, rijd je dan het liefst met een personenwagen of een SUV? Um, ik rijd bij een kamionet. <laughs> is... Liever hoog. Ja. Liever hoog, hoog. Okay. Ja. Qua eten, ja, het ja? zijn altijd dezelfde vragen, dus ook deze keer zit er eten in. Vraag 4. Qua eten geef mij maar een stoofvlees met friet of een culinair diner? Als je zelf gaat eten. Ja, ook beiden eigenlijk. Maar uh, ook daar weer, als ik, uh, als men, ja, oh. Als ik echt moet kiezen, dan... stoofvis met friet raak je nooit beu natuurlijk. Nee, dat raak je nee. nooit beu. Ja, ja, ja, en dan zeker ja, ga, ga je dikwijls eens kijken bij de collega's? Ja, uiteraard. Ja. Ja. uiteraard ook ja. buiten, buiten kruibeken. Ja, ja, ja. ja, ja. En doe je daar dan? Buiten kruid, binnen ja. Is dat dan ook om ideeën op te doen? Ja, ja, ja zeker en vast. Ja, okay. ja, ja we, gaan, we gaan graag eten. En, en, dat is, en de ene keer is dat wat uitgebreider, chiquer, culinair. En nou, daarnet, wij, wij, voordat ik naar hier kwam, zijn we naar de Valk geweest in Ruppelmonde. Uh, voilà je, je spaghetti en een uh, witloof met uh, kaas en esp. Voilà. En, ja, perfect. Heel lekker en <laughs> ja, heel smaakvol. Zelf kies ik het liefste voor een individuele sport of een groepssport? Of is er geen sport aan jou besteed? <laughs> nee, op dit moment is er geen sport aan mij besteed. Ik, uh, ik wandel uh, de hele dag door. Ja. Bij, ja, we zijn ook aan het verbouwen, persoonlijk en privé. Um, dus nee, ja. geen sport. Nee. Dan doe je eigenlijk al sport genoeg, ja, veronderstel ja, ja. ik. En dan in huis geniet ik van kamerplanten of van bloemen? Bloemen, ja. Dat is typisch. De meeste ja. vrouwen antwoorden ja. bloemen en de mannen antwoorden <laughs> ja, kamerplanten. Ja, dan, ja. Mocht ik een huisdier hebben, misschien heb je er wel één, is dat dan een hond of een kat? Kat, dat was snel. Nou. Ja. Heb je een kat? Ja, twee. En ja. hoe noemen ze? Uh, Sissi en uh, Wiske. <laughs> Oké. Okay. Ja, Sissi is van Sicilia en Wiske is van mijn uh, oma, die heette Marie-Louise. En, dan en die, die naam was dus Wiske. Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Ja. Vraag acht, achtste dilemma. Ik voel me het beste in casual chique kledij of gewoon casual casual? Ja, als ik werk is dat eerder casual casual. Ja, mm -hmm. moet, ik zeg altijd... Um, van, ik moet op mijn knieën kunnen zitten om een glas van onderaan rek te pakken. En dat doe je het best in, in casual. Netjes, maar casual. Ja. Oké. Okay. Ja. Vraag 9. Dilemma 9. In het huishouden, draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje soms ver te zoeken? Oh, ik draag een heel uh, rots, rotsblok bij, denk ik, ja. Oké, okay, ja. fantastisch. En dan nog iets over muziek, uiteraard. Bij Radio Barbier gaat het ook een beetje over muziek. Mijn muziekkeuze ligt uh, eerder vroeger. Of is eigenlijk in de tijd praten te vinden? Vroeger, ja. Dat klonk zeer overtuigend. Ja, ja, sowieso. Ja. Dan, ja, mag ik jou bedanken voor het heel fijne gesprek. Ja, ik en nog ik vond het ook leuk. Veel succes ja. in de toekomst. Dank je wel, dank je.